Dat doe ik deze week met politiek verslaggever van RTL, Jos Heijmans. Met onze eigen politiek watcher, Stuart van Lienden. Met columnist, Lamia Ahadouai En bestuurslid van het landelijk platform Nieuwe Moslims, Noordien Wildeman. Heren en dames, nogmaals en nog steeds goedenavond. Jihad hooligans op ramkoers, daar hebben we het over. Dat kopte de volkskant deze week. Een stel radicale moslims bedreigt andere moslims... die zich uitspreken tegen Syrië-gangers. Noordien, die weet er alles van. Zometeen praten we hierover verder. Meekijken kan natuurlijk, als je dat wil, radio1.nl... Zie je hoe we hier weer zitten te zweten in ons gezellige hokje. Klik op de webcam, die vind je vanzelf. Met voetbal ook. Zometeen weer gaan we weer verder met voetbal. RKC Waalwijk FC Twinten. En uh, mee twitteren kan sowieso. Hashtag BNN Today. BNN Today. Zet een punt. Achter de weg. Ja, en normaal doet Erik de platen. Uh, maar nu even niet, want ja. hij zit lekker in Leeuwarden. Dus mogen wij lekker zelf een lijstje zijn maken. De arme luisteraars overgeleverd aan onze smaak. En die is heel anders dan die van Erik. Ja, ja anders, maar niet minder. Meteen, nee, ik. Nee, nee, nee. Uh, ik heb een plaatje meegenomen ook. En dat heb ik opgepikt op, uh, uh, op Spotify. Want dan kun je ook met mensen lijsten aanmaken. Dan kun je muziek delen. En ik ben nu zoveel muziek. Dus alles is voor mij nieuw eigenlijk, behalve dan uh, Ace of Base. En uh, oh. ja. Zo is het. Ik en soms je komt een hele hoop bagger tegen in zo'n lijst. Maar soms zit er ook best wel wat aardigs tussen. Zo kwam ik een liedje tegen van Le Sport. Dat is een Zweeds groepje. dat wist ik ook niet. Moest ik ook opzoeken. Vroeger heette die Eurosport. Maar dat mocht niet van de zender. Ze hebben ook niet zo heel lang bestaan. Ik weet zeker dat jij het wel, wel aardig vindt. Dus ik een beetje lijkt kan het inschatten. op Ace of Bees? Nou ja, alles wat uit Zweden komt lijkt in Wees op Ace of Base. Um, het heet Tell No One But Tonight. het is een beetje eurohousig. Ja, en daar gaat ie. Atze. Het lijkt me nu al verschrikkelijk heerlijk. <laughs> Het heeft me ergens aan Millie van Nilly denken. Heel aan nou, verte. Deze mannen is Oh nee, helft. dat is veel slechter. Of wat? Hoe ik denk dat ik eerder <laughs> de Corton dit ook nog zou kunnen worden. Ik vind dit ook leuk. Nee, ja, okay. ja, je zag hem toch dansen. Je moet hem nog even afkondigen, Olaf. Dit was als een sport midden. no one tonight. RKC FC Twente, tweede helft, is net begonnen. Rug naar. Vijf minuten aan de gang alweer. En RKC staat na dat doelpunt van Evander Snow na 42 minuten... met 1-0 voor het schot van afstand van diezelfde snow... ...gaat nu heen over het doel van... ...vergeschoten hoor, wel 20 meter heen over het doel van... Nick Marsman, de doelman van, van FC Twente. En Twente heeft mogelijkheden gekregen in die tweede helft. Een vrije trap van Tadic, gelost en bijna Kastanjels in de rebound. Een moment met Mokhtar zojuist, oog in oog... ...met die doelman van Dijk van RKC. Maar de bal wilde nog niet in voor Twente... ...dat ondanks ja, het grote aantal kansen dus nog niet heeft gescoord. En de uitbraak bovendien met Snow op het middenveld. Wat aan de linkerkant zoekt de as van het veld. Schiet dan van 20 meter. En dan moet de doelman duiken naar links. Marsman hoog het schot van Snow. En een corner voor RKC Waalwijk is het gevolgd. Dat is de vijfde voor de ploeg van, van Erwin Koeman... ...die dus op de tribune toekijkt vanavond. En ook Twente trouwens kreeg vijf corners... Eens kijken wat deze trap gaat erop leveren. De hoekschop van RKC van Sander Duits. Na 52 minuten spelen. Met de linker getrapt. Een indraai in de corner van de Waalwijkers. Die behoorlijk in vorm zijn de laatste weken. Maar één nederlaag in zeven wedstrijden. De Bal wordt weggehaald bij de eerste paal. Misschien nog een keertje ingebracht door Naya. Die probeert het wel. Maar schiet aan. Tegen een verdediger van, van FC Twente. En zo levert dat via Rosales. Want hij is het een nieuwe hoekschop op voor RKC. Dat leidt naar 52 minuten met 1-0 tegen Twente. Je hoorde het net al even in ons sportblok. Ronald Koeman is deze week verdrietig en boos. Verdrietig omdat zijn vader, oud-international Martin Koeman, is overleden. En boos omdat de KNVB hem een beetje een lullig baantje aanbood. Koeman was lange tijd de gedroomde opvolger van bondscoach Louis van Gaal. Totdat ene Guus Hiddink zich meldde. In zijstel lieten ze alles uit de handen vallen om hem binnen te halen als de nieuwe man. Koeman kreeg nog wel een telefoontje. En toen zei de KNVB... Dat ik onder de vleugels van... Uh... Van Guus, eh, bondscoach zou kunnen zijn voor twee jaar. En daarna het zelf zou kunnen gaan doen. Ja, dat klinkt een beetje als een kutbaantje. Koeman kan zelf toch ook wel wat? Maar ik vind mijzelf meer dan capabel genoeg om het eh, alleen te doen. Nou, dat bedoel ik. Dat gaat dus mooi niet door. Voor mij is dat geen enkele optie. Helder. Hidding gaat dus naar het EK. En daarna zeg ik Wim Suurbier als bondscoach, jongens. Wim Suurbier. Want mij met Wim Suurbier kun je lachen. Ik zeg niks. Jos, Jos Heijmans, een Rotterdamer, Feyenoord-fan. Ja, uh, is, Ko is Koeman terecht boos, vind jij? Ja, ik ben natuurlijk geen deskundige, laat ik dat uh, vooropstellen. Maar iemand die al uh, een aantal jaren Feyenoord leidt... en vanuit een heel diep dal uh, weer omhoog gebracht heeft... die is natuurlijk wel gewoon een goede trainer. Dus uh, ik snap dat hij zich uh, niet laat afschepen als uh, hulpje van uh, Guus Hiddink. Ja, maar nou, nou schijnt het dat uh, de KNVB heeft gezegd... na twee jaar mag jij bondscoach worden. Ja, dat is toch schandalig. Nou, ja, nee, dat ja. vind ik echt belachelijk. Ja? Ik bedoel, top trainer je eerst een, van Feyenoord. Je eerst even een die, uh, waarom zou die twee jaar stage moeten gaan lopen bij Guus Hiddink? Onzin. Of je, of je gelooft hem... en je hebt er vertrouwen in, dan benoem je hem... of je doet het niet. Maar dit vind ik zo'n uh, slappe oplossing. Ragnar, die hangt nog, namelijk. Ben je het er ja, mee eens? De, ja, ik ben het er wel mee eens. Uh, ik vind het overigens wel een klein beetje... Uh, het zijn ook wel allemaal ego's. Hè. In die zin dat, uh, als ik Koeman hoor... lijkt het wel zo'n beetje alsof... Ja, iets verschrikkelijks is, uh, is aangedaan. Het gaat om het bondscoachschap. Het gaat om een man die aan alle kanten zijn zakken heeft gevuld... en de mooiste baan ter wereld heeft. Dus laten we het een beetje in perspectief zien. Het is misschien gek uit mijn mond, maar ja, dat, dat, dat verbaast me ook altijd wel weer. Ja, maar, maar dit goed heeft wel niks, is... niks met geld te maken? Nee, maar goed, ik bedoel, als je die man hoort zitten, dan lijkt het net alsof er hem iets verschrikkelijks is aangedaan. Omdat hij bondscoach van het Nederland zelf al mag worden. Ik bedoel, laten we het in proportie zien. Maar hij is natuurlijk, om even dat punt ook mee te nemen, natuurlijk capabel genoeg. Sterker nog, hij heeft de, de complete top 4 of top 5 van de hele eredivisie gecoacht. Met Ajax, met PSV, met Feyenoord, met uh, Vitesse. En vergeet ik er dan ook nog een. Dus natuurlijk is die uh, AZ, uh, natuurlijk is die capabel genoeg. Dus, Zo is het. Dus dat is, is, het duidelijk. is het inderdaad een belediging dat, dat het dan tegen hem gezegd zou worden? Jon dan kan jij het lekker na twee jaar doen. Nou ja, dat, dat, is dat nou een belediging? Ik kan me voorstellen dat hij, dat vindt uh, hij dat zijn, ego, dat zijn ego gekrenkt is. En dat hij uh, vindt dat hij misschien een beetje gepiepeld wordt. Of als een kleine jongen wordt beschouwd. Maar uh, ja, een belediging. Ja. Ik bedoel, de KNVB staat vrij om een voorstel te doen aan iemand. En als je dat voorstel niet aanstaat, dan zet je daar geen handtekening onder. Ik bedoel, zo is, toch... is het ook. Tenzij, ja. tenzij uh, hem toch meer is voorgespiegeld natuurlijk. En dat gevoel hangt natuurlijk steeds een beetje boven ja. de markt. En dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Want dan heb je wat ja. meer van spreken en dan is het natuurlijk die boosheid en die irritatie... allemaal wat net wat beter te begrijpen. Ja, ik, ik zat net even een, een reconstructie te lezen uh, die het NRC had gemaakt. En daar uh, begreep ik uit van ja, eigenlijk dacht Koeman al heel lang... dat hij de enige kandidaat was. En heeft hij inderdaad een beetje het gevoel dat hij gepiepeld werd. En toen in een keer, geloof ik, hoe het ging toch dat Hiddink in zijn column zei... van nou, misschien heb ik wel interesse. Mm -hmm. Maar dan, zo zegt de NRC, dat bleek achteraf al lang afgetikt te zijn met de KNVB... Uh, ja. Dus toen was het eigenlijk al be bekonkeld. Ja, en Hidding zegt dan op zijn beurt weer... ik speel dat soort spelletjes niet en dat is allemaal toeval. En ja, daar hou ik me niet mee bezig met dat soort strategieën... die allerlei uh, collega's dan uh, Jawel, menen te houdt zien. Daar hou je je best wel mee bezig, maar dan wil nou, je het nou, gewoon ik niet over Nou nee, ik hou me er niet mee bezig. Hidding <lacht> zegt dat hij, dat hij daar uh, niet aan doet aan dat soort strategieën. Het is allemaal <lacht> alleen wel erg toevallig. En dan zegt zijn zaak wanneer één kopje koffie en het is geregeld. En dan zegt Hidding wel, ja, daar was ik achteraf niet zo blij mee. Het is natuurlijk een soort schimmenspel... <lacht> waarbij je nooit precies weet wie de waarheid spreekt en wie niet. Niet. En voor de BUNE, ik heb de laatste ook nog een keer op een andere wijze weer kennis meegemaakt. Dat gaat elke week zo. Voor de BUNE worden er vaak heel andere dingen verteld dan uh, de waarheid. Dus ja, wie moet je geloven in zo'n geval? Hè? Jos, het lijkt de politiek wel. Je haalt me de woorden uit, de mond. Nou, hè. <laughs> ben je wel blij straks als het dan Guus is? Ja. Meneer Henning? Ja, natuurlijk. Als, ja. als het helft, al maar presteert. Punt. Punt. Ja. Goed. We tot straks. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ja, dan nou hadden we eigenlijk uh, Beyoncé de nieuwe plaat ingepland. Maar er is financieel-technisch uh, iets uh, eventjes misgegaan. Financieel-technisch. Ja, nee goed, die kunnen we even niet draaien. Um, dus we hebben wij een enorm cheesy plaat waar Rolof en ik heel erg van houden. Um, die gaat het dan toch van komen. Dit gaat over de diepste nederlaag uit ons leven. Ja. Moet jij het vertellen? Nee, part, vertel jij het maar. Wij waren op... Uh, uh, uh, nou, quizvakantie in, de, in Estland, in Tallinn. En toen was er een karaokebar. En Willemijn en ik gingen zingen. En wij zongen Islands in the Stream. En wij dachten zelf dat we daar een optreden van wereldformaat neerzetten. Rolof kan namelijk echt zingen. <lacht> ja, dat is wel waar. En, <lacht> uh, en er zaten ons, ik denk, uh, 50 Esten aan te kijken. Alsof we uh, gek waren. Niemand die, klapte, helemaal ze niemand. Ze stopten worst in hun oren oh. en het was verschrikkelijk. Ja. En sindsdien hebben wij nooit meer gezoekt. En zou moeten Niet gaan wel. zingen. Hey, hey. Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream. Maybe when I met you there was peace unknown. I don't I said I'd get you with a fine dude to call was soft dance To me that I can't explain Hold me closer and I feel no zingen? Gezelligheid. <laughs> Trek je dit slecht of? Uh, oh ja, het doet een beetje denken aan mijn opa en aan mijn oma. Maar... Nou ja, dat zie je oh, toch je een, is een beetje verkeerd. Het hoort hip. tot de klassiekers dit, Siebert. Ja, maar wat deed je nou trouwens tijdens die pubvakantie een quiz Ja, Je moet dat wel vakantie. even uitleggen, want iedereen aan tafel zit moer wat. Van. Ja, maar ik dacht ik wil een beetje een bescherming nemen. Nee, Willemijn en ik hebben meegedaan aan het Europees kampioenschap quiz in Tallinn. Ja. En gewonnen? Ja, nee, Bijna. Op welke maar... plaats zijn <laughs> jullie geëindigd? Ja, je hebt heel veel competities, dus dat is lastig. Ja, maar, dus je... Dat snappen jullie niet. Maar je hebt, ja, je, je ja. hebt, je hebt gemengd dubbel en dubbel en, en. Ik leg het je later nog. Maar kun je er zomaar aan deelnemen? Of moet je eerst gekwalificeerd worden? Ja, uh, ja, dat ja. moet je zeker. Jullie zijn Nederlands kampioen of zo. We de gewoon het begin de kwalificatie is Het is weer... wel echt zo dat uh, ooit, lang geleden, was of wereldkampioen quizzen. Wow. Dat is. Uh, ja, er zijn, okay, mee de, er zijn meerdere nee. competities nee. naast elkaar, maar goed. Dat is al niet te min. We gaan verder. Rolf. Ja, volgende week zie ik jou in Barendrecht, waar wij de kwalificaties weer gaan spelen. voor het Olympische kwalificatiedrooi. Okay. We gaan het <laughs> hebben over moslims die jihadreizen naar Syrië in het openbaar afkeuren. Want die worden in sommige gevallen bedreigd. Uh, en ze kunnen rekenen op de dreiging van hun jonge extremistische geloofsbroeders. Dat schrijven CDA-raadlid en jongerenwerker Ibrahim Weibinga en jongeren-imam Yassin El Forkani deze week in de Volkskrant. Weibinga wordt zelf ook geregeld bedreigd en heeft aangifte gedaan. Ik zeg nog eens helemaal geen echte echt rare dingen. En dan kijk je al zoiets op je dingen, op je, op je, op je boot. Er zijn imams die gaan wel wat verder en die nemen nog duidelijker stellingnamen. Ja, die worden gewoon bespuugd, er worden debatten, worden er worden er ernstig verstoord. Uh, er kunnen geen debatten georganiseerd worden zonder beveiliging. Ja, dat is gewoon een belachelijke situatie. De Tweede Kamer gaat op verzoek van het CDA... nu met minister Asscher van Sociale Zaken in debat... over deze bedreigingen en de polarisatie in de Nederlandse moslimwereld. Aan tafel parlementair verslaggever voor RTL Jos Heijmans, onze eigen politieke man. Siebert van Linde, columnist Lamia Harouay. en bestuurslid van het landelijk platform Nieuwe Moslims. Noording Wildeman, Noording. Jij wist hè, dat dit gebeurde: uh, dat, dat moslims zich uitspreken tegen Syriëgangers en dat ze bedreigd worden daarom door radicale moslims. Hoe, hoe lang is dit al aan de gang, denk jij? Dit speelt eigenlijk al vanaf het moment dat er de discussie in Nederland opkwam. Over uh, of mensen wel of niet naar Syrië zouden mo moeten afreizen. Vanaf het eerste moment zijn er uh, mensen geweest die dat hebben gezegd dat je dat wel moet doen. En vanaf het eerste moment zijn er mensen geweest, voor, voornamelijk de grote organisaties en ja. de imams die hebben gezegd dat je dat niet zou moeten doen. Dus echt al vanaf van, het begin van de, van de Syrië oorlog? Vanaf, vanaf dat moment, vanaf het moment dat echt mensen gingen afreizen, en dat mm -hmm. daar een debat over kwam. Vanaf dat moment zijn de mensen die zich hebben uitgesproken tegen die reizen ondervinden dat zij op internet uh, worden uh, uitgescholden, dat zij uh, worden belasterd. Ja. En inderdaad ook dat er soms echt, ja, echt sprake is van, van dreigementen. Ja. Maar vaker dat er zeg maar, wordt geflirt met uh, de suggestie van geweld. Ja, maar ja, ook dat kan vrij vervelend zijn. Dat kan heel Denk erg vervelend ik. zijn. Ja. En dat, wat je ook ziet is dat, dat het uh, niet alleen bij dit onderwerp... maar bij meerdere onderwerpen daar waar, waar, waar het heel erg gaat... over de combinatie van islam uh, met, met de democratie in, uh, mm -hmm. hier in Nederland... En, en hoe participeer je in deze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan een, uh, aan een verkiezingsdebat... die in de moskee in Amsterdam is georganiseerd. Dan zag je dat daar een groep jongeren... Uh, naartoe zijn gekomen met de intentie om dat debat te verstoren. Ja. Nou, nou ben jij zelf moslim. Uh, nou spreek jij jezelf ook uit tegen dat soort zaken. Uh, uh, tegen jongeren die naar Syrië willen afreizen. Um, en je laat je horen in de media. Uh -huh. Heb jij hier zelf ook mee te maken met dit soort bedreigingen? Ja, dat klopt. Wat, wat voor soort? Um, nou kijk, het, het, het, het is niet per definitie dat dat bedreigingen zijn. Wat je, waar je vooral mee te maken hebt... is dat het een onderwerp is... wat bij heel veel mensen zoveel emotie uh, opwekt... Mm -hmm. dat... De, de reactie niet altijd per definitie heel erg inhoudelijk is. Dus je kan gelijk krijgen dat op het moment dat je hier iets over gaat zeggen dat je wordt uitgemaakt voor van alles en nog wat. Maar wat opmerkelijk Cafier, is ongelovige. Nou exact. En wat, wat opmerkelijk is dat heel vaak daarbij daar heel snel wordt gezegd oké okay, weet je, dan werk je uh, samen met die of die, dan ben je een ongelovige ja. Uh, dan, uh, dan handel je in strijd met de islam. En in de, in de terminologie van de mensen die dat soort dingen zeggen... is de implicatie van zo'n duiding uh, is wel heel erg groot. Ja, dat, dat begrijp ik. Want ik denk eerlijk gezegd, joh, nou, nou dit, dit lijkt me nou niet zo ernstig. Maar uh, ik begrijp dat het, als, als iemand dat tegen jou zegt... dat het gelijk staat aan, nou ja... dat. Ongelooflijk, dat is iemand die je mag doden. Ja, nou ik, ja, wat, wat je bijvoorbeeld deze week zag, was naar aanleiding van het artikel op Volkskrant: dat ik zag dat iemand op, uh, op, op sociale media, openbaar, niet in een, in een gesloten groep, maar openbaar mm -hmm. zei: oké, okay, over deze personen, het gaat dan om, om Yassine en Ibrahim, die in de Volkskrant stonden. Mm -hmm. uh, om een van die twee personen werd er dan gezegd: oké, okay, hun bloed is halal. En die uitspraak betekent. Um, het is toegestaan om deze mensen te doden. Maar... En dat zijn hele heftige uitspraken. Maar is het nou zo dat... want die uitspraken worden gedaan... oké, okay, nou, dit is internet. Uh, hallo, er wordt heel uh -huh. wat afgeschold. Ik bedoel... Hoe serieus moet je dat nemen, denk ik dan, bij mezelf? Weet je wel, dat iemand dat over je zegt... ja, god, ja, de een kan er niet van slapen, de ander wel. Maar hoe, hoe, hoe serieus? Nou, er zijn een hele hoop nuances te maken. en ik, Dat is een van de redenen waarom ik ook wel blij ben... dat ik er iets over mag vertellen. Vanavond. Je hoort deze week ook heel erg polarisatie binnen de moslimgemeenschap. Er zijn ongeveer 825.000 moslims in Nederland. Waarvan ongeveer 824.000 daarvan heb je hier helemaal niks mee te maken. Het is alleen op het moment het dat je groepje. zelf... Ja, op het moment dat je zelf in, in dit debat zit... en op het moment dat je zelf uitspreekt in dit debat... word je hier ook heel veel mee geconfronteerd. Ja. Dus op het moment dat... dat, dat uh, dus het, het is een hele maar kleine is, een klein maar je groep, moet het, het wel ook... serieus nemen. En je ziet ook dat het ja. niet alleen uitspraken zijn op internet... maar dat het gerelateerd is aan, aan uh, zaken die bij debatten mis zijn gaan. Aan het maar feit ik dat heb, mensen noem op noem straat wat dingen, want Ik weet van die Ibrahim Wiebega, die zei van... nou ik uh, trek een kogelvrij vest aan voordat ik naar een debat ga. Uh, nou, dan kan je ook denken, die jongen is gek, maar... Goed, dat doet hij. Ja, nee, en, uh, nee, ja, dat... Ik heb hem wel eens aan tafel gehad. Volgens mij is hij niet gek. Maar ja. er gebeuren natuurlijk meer dingen. Ik vind het wel terecht wat Lamia zegt. Ja, nou ja, Godbedreiging op internet ja gebeurt wel vaker. Mm -hmm. Maar wat, zijn er, wat gebeurde er dan voor, voor echte fysieke dreigingen? Mensen worden bespuugd, begrijp ik. Mm -hmm. Maar houdt mm -hmm. het daarbij op? Of is nou, het erger dan dat? Wat je ziet is dat, dat, dat het debat, uh, de discussie binnen de gemeenschap... voor die hele kleine groep waar dit over geldt... want dit gaat dus niet over de hele moslimgemeenschap... maar voor die kleine groep waar het over geldt... zie je wel dat dat heel erg aan het ontsporen is. En je ziet dus ook dat dat onderling ontsporen... Maar My hoe want, dan? Maar geef het dan eens nou, een concreet voorbeeld. Een concreet voorbeeld is dat bijvoorbeeld een, een, een jongen die heet Marwant al-Afghani. Die heeft zich uitgesproken voor uh, het vertrekken naar Syrië. Mm -hmm. Maar is op de een of andere manier toch een onming geraakt met andere mensen die ook voor zijn. En hij heeft daar wel echt klappen voor gekregen. Maar wat je ook op straat ziet is dat, is hij in elkaar ja, geslagen. Ja, ja, ja, maar wat je ook bijvoorbeeld ziet... Ik, ik heb een keertje gehad, toen, uh, toen was ik gewoon gezellig uit eten met mijn vrouw. En dan uh, word je op de terugweg naar de auto, word je eventjes op straat apart genomen. Of je eventjes je standpunt wilt uitleggen en dat op het moment jij ook dat je dat uh, ja dat is bij hmm. mij overkomen hmm. en dat, dat zijn dingen zeker op het moment dat dat is bijvoorbeeld waar je vrouw bij is of dergelijke, dat zijn dingen die je niet uh, uh, ja dat is ja. niet heel erg uh, gewenst en wat het probleem hierbij is is dat het gaat over kijk je hebt het niet over moeten we wel of geen bananen eten of weet ik veel dat gaat over een gewapende strijd waar mensen naartoe zijn gegaan, waar mensen er waarschijnlijk van terugkomen. En wat het mij heel erg opvalt, is dat die discussie heel vaak gaat over... oké, okay, deze mensen die terugkomen, wat voor gevaar gaan die vormen voor de Nederlandse maatschappij. Maar die mensen die terugkomen, die zijn veel bozer op moslims... die zich hebben uitgesproken tegen het strijden in Syrië... dan op de rest van de maatschappij. Dus jij maakt je zorgen vooral om die, die jongens die straks terugkomen? Ik denk dat daar een heel groot risico ja. uit voort zou kunnen Maar je, de, Wat er ook in de volkskant stond. Het is een kleine groep, maar het is een groeiende groep. Um, ik begrijp dat jij misschien... Je jij, jij bent zelf moslim, Lamia. Ja. Jij spreekt je ook uh, nogal ja. uh, fel uit over van alles en nog wat. Ja. Jij hebt hier niks niet mee te maken. Met bedreigingen of? Nee, nee. Terwijl ik, me, ik heb me er op zich ook wel over uitgesproken. Inderdaad, ik vind het ook raar om erheen te gaan. Weet je wel, er zijn genoeg argumenten op te noemen om dat vooral niet te doen. Kijk, als je humanitaire hulp wil gaan bieden, vooral ga erheen en, en doe je best. Um, maar ja, ik heb er niks van gemerkt. En als ik dit ook lees in de Volkskrant en ik hoor dit van jou, dan schrik ik er eigenlijk ook wel een beetje van. Want in mijn omgeving. Ja, het leeft gewoon totaal niet. Weet je, ik kom uit Apeldoorn misschien... dat dat, er, dat, dat, dat, dat een rol speelt. Ja, dan leeft er sowieso niet zoveel, hè? kleiner. Ja. dan leeft er sowieso niet zoveel. Maar ja, ik heb vooral het gevoel... dat in die grote steden... <laughs> <laughs> Jezus, dit is gewoon een dikke belediging voor mijn stad. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Maar goed, maar, in, in het, Apeldoorn... Het me ja. uh, uh, zich misschien aan jouw gezichtsveld... maar is er dus wel een kleine groep. Ik wil even naar, naar het geven dat het nu politiek is geworden. Het CDA heeft er een debat over aangevraagd. Ook de PvdA heeft zich erover. Uitgelaten. Wat betekent dit, denk jij, dat het, dat het nu in de politiek besproken wordt? Nou ja, een debat erover, weet je, ik vind dat altijd zo moeilijk. Want waar ga je, je, dan, eigenlijk, je. Ja, waar ga je dan eigenlijk over debatteren, vraag ik me af. Hè? Uh, concreet, waar ga je over debatteren? We hebben geen cijfers. Uh, jongens die, te, die op, tot nu toe terug zijn gekomen... hebben eigenlijk niet echt gezorgd voor problemen. Dus waar heb je het eigen, eigenlijk over? Vaak heb ja. je het gewoon over een onderbuikgevoel. En dat, dat vind ik altijd een beetje een debat organiseren over iets... Waar, waar, wat, dat je niet echt concreet kan maken, dat vind ik uh, al moeilijk. Nou ja. ja, kijk, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Ik denk dat dit zeker wel een onderwerp is... dat zeker in grote steden wel uitgebuit zal worden. En je, exact. Moet, je moet je voorstellen... Gebruikt dit nu om zich er tegen uit te spreken... Ja, Zodat, absoluut. Ja, ja deels. Zeker. Zodat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. gematigde moslims denken: hé, hey, daar moet ik maar eens op stemmen. Nee, je moet je voorstellen: er zijn in grote steden ook moeders. die zich zorgen maken over hun eigen, eigen kinderen. Hè? Want je hoort, je hoort het, hè, moeders die hun eigen kinderen kwijt zijn. en dan sturen ze een berichtje: hé, hey, ik zit in Syrië. Dus je kan je voorstellen: het leeft wel in die maatschappij daar in die grote steden... en dat, uh, uh, dat politieke partijen daar heel handig gebruik van kunnen Denk maken. Denk je dat, Jos, dat dit misschien expres op de kaart wordt gezet... omdat de politiek wel een leuk punt is om je daarover nou uit te spreken? Ja, de, alles wat, wat in de wereld gebeurt, en met name wat in Nederland gebeurt... Uh, waar publiciteit over is, dat gebruiken politici natuurlijk altijd... Uh, ten eigen faveur. Ik vind overigens dit een onderwerp waar de politiek zich eigenlijk niet zo mee moet bemoeien. Uh, dit is een zaak tussen ouders en kinderen uh, binnen geloofsgemeenschappen. Nou ja, wel als er mensen bedreigd worden, toch? Ja, maar dan ga je naar de politie en doe je aangifte. Exact. En dat is precies ook nu de fout uh, die er wordt gemaakt. Wat, wat volgens mij onderschrijft dat het wordt uitgebreid. Als je nu kijkt dat bijvoorbeeld Lodewijk Asscher heeft gezegd... Uh, van nou, naar aanleiding van deze discussie... nou, wij moeten nu uh, uh, ja. de gematigde moslims gaan steunen. Nou, Het woord gematigde moslims is onzinnig. Gaan, het... We, gaan we het zo meteen over uh, hebben, want dat vind ik een interessant punt. Maar we gaan eerst even naar het nieuws, want anders zit Ewald te Jong op te het is denken. Radio 1... Hey. Meneer ik nou eens aan de beurt. Twee Ach. minuten over half tien. Ewald de Jong. Valt al mee hoor, dankjewel. De 3FM-actie Serious Request heeft sinds woensdag al ruim 2,3 miljoen euro ingezameld. Vorig jaar was de tussenstand op de tweede dag 1,7 miljoen. Volgens 3FM gaat de actie Super. Het geld gaat dit jaar naar de bestrijding van diarree... waaraan jaarlijks 800.000 kinderen overlijden.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 Rond twee uur vannacht komt het Nederlandse evacuatievliegtuig uit Zuid-Soedan aan op vliegveld Eindhoven. Met het toestel van defensie zijn zo'n tachtig mensen onder wie zo'n veertig Nederlanders geëvacueerd uit de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. In Zuid-Soedan is het te onveilig vanwege stammentwisten en een mislukte staatsgreep. En de Nederlandse film Borgman komt niet in aanmerking... voor de Oscar voor niet-Engelstalige films. De Academy of Motion Picture Arts and Sciences heeft bekendgemaakt... welke films wel op de shortlist staan. De film Omar van de Palestijns-Nederlandse regisseur Ani Abu Asad... staat wel op de shortlist voor de Oscars als Palestijnse inzending. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hé hey, Wouter Jong, dank We jo. praten nog even in de studio verder over um, het feit... dat er dus uh, mensen bedreigd worden... dat er moslims bedreigd worden door radicale moslims. Um, ja, we hadden het over het probleem is nu politiek. Hè? Jij zei net, uh, Asher heeft zich er gisteren over uitgesproken. Uh, minister van Sociale Zaken. Die zei, dit is het moment om partij te kiezen. Uh, de gematigde islam verdient onze steun. En Noordin, jij zegt dat is een idiote uitspraak. Ja, het is een idiote uitspraak. Allereerst, als je zegt de gematigde islam verdient onze steun. Dan zeg je dus niet de islam verdient onze steun. Blijkbaar gaat het om een variatie op het thema. Blijkbaar zijn gematigde wel oké okay, en die moet je dan steunen. Maar de normatieve islam is dat dan blijkbaar niet. Ik vind dat echt een be belachelijke manier om het zo te duiden. Maar wat nog veel Als, Alsof is... de gematigde moslim een uitzondering is bedoel je? Ja, ja. Alsof het is dat een, een aparte het is, groep, het is, groep en, is die je moet bedoelen. dat dan de uitzondering is die oké okay is. Ja. Dus okay, die moeten we steunen. Dus eigenlijk moet je gewoon zeggen, de moslim verdient onze steun... en daarnaast heb je radicale moslims. Ja, of je moet gewoon je mond houden, dat kan natuurlijk ook. Maar wat, wat je dan daarnaast daarna ziet... op het moment dat, dat, dat een minister dit soort uitspraken gaat doen... over delen van de moslimgemeenschap. Ik heb niet het idee dat er echt sprake is van een hele grote polarisatie tot nu toe. Ja, er is sprake van polarisatie, maar binnen een kleine groep binnen de gemeenschap. En als we nou een minister gaan krijgen die allemaal van dit soort dingen gaat roepen en dan gaat zeggen van we gaan een deel van deze gemeenschap steunen, een gemeenschap die helemaal niet zit te wachten op subsidie vanuit de overheid, die gaat lopen meebepalen wie de leuke sprekers zijn en wie niet. Dit maakt het alleen maar erger, zeg ja, jij. Deze maar. Deze gemeenschap heeft hier niks. Aan. Ja, dit is iets wat ervoor zal leiden dat het PVDA die natuurlijk weer een beetje, hè, die moet natuurlijk weer een beetje slijmen bij moslims, want er komen gemeenteraadsverkiezingen aan en er komen nu islamitische partijen. Die een, een, een alternatief gaan bieden voor de PvdA. Nou ja, die jongens die, die zich in de Volksstand hebben uitgesproken, Die hebben wel gezegd: We zeggen het nu, omdat de, onder andere omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. En dan stellen zich ook moslims verkiesbaar. En die kunnen dan ook weer hiermee te maken krijgen met bedreigingen van radicale moslims. En we willen dit maar nu wacht even, willen even want de ik, wil, ik wil toch even de nuance maken. Want uh, op het moment dat je je verkiesbaar stelt, moslim of niet-moslim, je zal altijd een paar gekken achter je aankrijgen. Ik bedoel, uh, uh, PVV'ers die zich verkiesbaar stellen, krijgen ook gekken achter zich. Ja, weet je, je krijgt altijd mensen die het niet met je eens zijn. Dus ja. Ik zie dat toch wel los van elkaar. Zo'n zo discussie over um, wel of niet naar Syrië En je verkiesbaar stellen voor een politiek ideaal. Ik, ik weet niet of ja, daar of heb je dus ook helemaal gelijk in. Aankomen. En dat is, dat is ook precies waarom het belachelijk is... dat als je nu dit soort standpunten gaat innemen... Ja. je moet gewoon zeggen, als iemand wordt bedreigd... of er is sprake van geweld, moet je optreden... ongeacht wie het is, ongeacht ja. wat hij gelooft... Hier of heeft hoe hij gelooft. de politiek het gelooft. zich niet mee te bemoeien, vind jij. Het helpt niks. Hierover, Behalve de politiek. Hierover niet in ieder geval. Maar ik wil wel even de nuance maken. Want het feit dat er seriegangers terugkomen. Die eventueel een gevaar zouden kunnen zijn. Ik vind dat je daar wel um, uh, over zou moeten kunnen praten. Ook als politiek. Want je moet daarop anticiperen vooraf. Nee eens. Maar dat is een andere discussie. Ja, ja. Jos wil jij er nog iets over zeggen? Of nee, we ik zet er een dikke zo... punt achter? Ja, zet er maar een punt achter. Goed, doen we dat. Uh, Ragnar Niemeijer. Die, mei, die uh, kijkt gezellig naar RKC. Tegen Twente 1-0. Ja. ja. Tijd ja. begint te dringen. Tijd begint te dringen voor FC Twente. Met nog minder dan 13 minuten op de klok. Er zijn mogelijkheden geweest. Twente heeft nu de bal op de eigen helft. Meter of 3-4 voor de middenlijn. Mokhtar zien schieten vanaf de rechterkant. Voorlangs had nog in de lange hoek gekund. Maar de hoek was lastig. Hij stond dicht. Bij de achterlijn. Gutierrez zojuist met een schot naast. Twente heeft veel de bal. Maar de ploeg van Michel Janssen en Alfred Schreuder mist gif in de voorhoede. Bijvoorbeeld Castaños nu aan de bal op 20 meter van de goal. Al een tijdje niet gezien. Egan kan gaan schieten. Maar schiet aan tegen Guano, de centrumverdediger van RKC, gehuurd van Juventus. En dan schiet de bal weg bij het doel van RKC, bij het strafschopgebied van de Waalwijkers. Maar vangt Twente die bal wel weer op. Twente, dat trouwens ook nog een dikke kans, dat was al even geleden voorbij zag komen, van Joachim. Bijna voor een leeg doel kon hij hem intikken. Maar hij schoof de bal toen links voorbij het doel. Dus is het nog maar 1-0. Voorzet iets. de bal zit er bijna in als de keeper mis zit. Maar de bal blijft hangen op de 5-meter meterlijn van RKC. Omdat FC Twente weer niet doortastend is. Dan is er een uitbraak met de man van de goal met Snow. Maar die wordt ten val gebracht. Geen overtreding. Hij loopt al een tijdje niet zo fris meer na een botsing Snow. En Twente heeft overgenomen. Moktar aan de linkerkant. De ingreep is van van Hoefelen, de centrumverdediger. Daar gaat Joachim mee verdedigen. Rechts in de zone. Halverwege de RKC helft raakt hij de bal. De Luxemburgse spits van RKC... Raakt hij de bal als laatste aan en gaat Robert Schilderen gooien. Als we nog maar 11,5 minuut hebben te gaan. Twente in een goede serie. Vier overwinningen achter elkaar. Maar ja, 0-0 thuis tegen RKC. Gaat dit mis? Dan worden er vijf punten verloren tegen de Waalwijkers. Is er een kans om te schieten? Nee, maar wel een kans om uit te breken met Snow. En met de snelle schet aan de linkerkant. De aangever bij Snow's goal toen het 1-0 werd. Aan de rechterkant wordt ook gelopen door Andersson. De bal is niet goed. Nou, een snelle voorzet zou je zeggen. Die komt inderdaad. En dan is daar de defensie van Twente met Benson. Het blijft 1-0. Elf minuten voor tijd bij RKC Twente. Bnm Today. Zet een punt achter de week. Oké, okay, Sjiers, Dolly Parton is het pand uit samen met Kenny Rogers. Beyoncé kan dat wel? Ja, lekker. hoor. <laughs> ja, de nieuwe plaat heb je al gehoord, een stukje. Hij nee. Heeft overal vier, vijf sterren, nog meer. Ah, maar eerst Ragnar. Elf minuutjes voor tijd, ietsje minder en het schot is van Castaños en het is 1-1. En op basis van alle kansen vanavond valt tegen die stand niet veel in te brengen. Hij staat vrij, staat op 16, 17 meter, draait te snel en schiet dan met de rechter en Van Dijk. Strekt zich wel, maar kan niet bij de bal... die oorspronkelijk door de as van het veld wordt gespeeld. Goed gedaan door Castanjos. Niet nadenken schieten, dat had Twente vaker moeten doen. Maar het kan nog. Het is 1-1 met nog 10 minuten op de klok. WKC Twente. Nieuwe avond dus van Beyoncé, Beyoncé getiteld. Um, heel veel nummers met heel veel clips er ook. Meer clips dan nummers. Drunk in Love, laten wij horen. Schitterende clip. Ik, ik vind het persoonlijk een beetje jammer dat ze over de top sexy is. Ja, misschien is dit uh, de vader in mij die spreekt. Uh, is dat maar... minder sexy moeten zijn? Nou, dat heeft zij niet nodig. Het wordt een beetje Rihanna-achter Mariah Carey in, in, de, in de camera geilen. Dat heeft ze niet nodig. Ze is sowieso al schitterend. Maar het is, is een fantastisch nummer. Ze is rauw en het is uh, niks meer. Het heeft niets te maken met het verleden. Het is rauw, het is samen met een man. En het is dus wel een sexy clip ook. En het nummer is ook schitterend. Drunk in Love. I've been drinking, I've been drinking... Get filthy when that look could get it to me. I've been thinking, I've been thinking. Why can't I keep my fingers off you, baby? I want you, nah nah. Why can't I keep my fingers off you, baby? I want you, nah nah. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill, flashing lights. Flashing lights You got me pity pity pity Baby, I want you Drunken love, all night, love. Love. all night, love. Love. be all night, and everything's alright. No complaints with my body, so flow resting under these lights, Boy, Call that river, boy. I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brian, yeah. Gangsta white, do a shit. sweat it out like wash rags. He wet out, boy. Drink it. I'm drinking. I'm singing on the mic to my boy, twisting. I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard, surfboard, surfboard. surfboard. Graining on that wood, Graining, graining on that wood. I'm swervin' on that, Swervin', swervin' on that big body. Been servin' all this, swerving, surfing all and it's good, good. Let's sing. If I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, turn to back off all of that mouth that you had, all in the car, talk my, you the baddest bitch thus far, tell my, you be rapping that third, I wanna see all the shit that I heard, No I slink Clint Eastwood, hope you can handle this curve, uh, four play in the foyer, fucked up my war hall, slink panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight. zijn een ontbijt, rappt Jay-Z. Over zijn vrouw, Beyoncé. Blow. Nee, drunk in love. Ja, pardon. Oh. Voor Kamervoorzitter Anoushka van Miltenburg zijn de dagen deze week extra donker. De Volkskrant informeerde eens hoe het met haar functioneren zit. En de conclusie was treurig. Acht fractievoorzitters zouden niet meer in haar zien zitten. Geert Wilders was daar in ieder geval een van. Anderen doen er wat mistiger over. Tja, Anoushka. De leven. U collega's. Heeft mij de winnaar gemaakt van deze wedstrijd. De en mij daarmee de mooiste functie gegeven, denk ik, die er in het parlement is. De kandidaten hebben een sollicitatiebrief moeten schrijven. En daarin heeft zij zelf geschreven dat zij een vrolijke voorzitter wil zijn. Ja, ik vind mezelf jong en modern. Zij is geen kat om zonder handschoenen aan te pakken. Het loopt nog niet lekker met de Kamervoorzitter. Ze voelt debatten niet, niet goed aan. Ik wil een punt van orde stellen hier. Nee, ik ga het... Nou, ja, dat kunt u doen. Omdat ik vind dat u erg sterk sturend in een bepaalde richting... hier een debat probeert te, door te laten gaan. Ja, ik ben eigenlijk een beetje stil over de ene laatste opmerking. Ik voel me eigenlijk een beetje onderhuis uh, bejegend. Fractievoorzitters van partijen in de Tweede Kamer... hebben anoniem kritiek geuit op het functioneren... van de voorzitter van de Tweede Kamer, Anoushka van Miltenburg. Dames en heren. Voor u zit een tevreden voorzitter. En dat zal u misschien verbazen. In de Volkskrant noemt een van de anonieme fractievoorzitters... de toestand rond de Kamervoorzitter een leidensproces. Ik schors de vergadering. Ik sluit de vergadering. De toon van de kritiek op Van Miltenburg was trouwens meer die van medelijden dan die van boosheid. Iemand zei bijvoorbeeld: Ik heb medelijden met haar. Het is een kind in de grote wereld. De kamervoorzitter zelf reageerde ook. Ze schreef met Wasco: Helemaal niet. En wat je zegt, ben je zelf. Met je kop door de helft. Ja, eigenlijk is vriend en vijand er wel het erover eens. He. Anoniem klagen over de kamervoorzitter in de krant, dat is niet zo netjes. Op zijn aller, allerzachtst gezegd. Jos, denk jij dat, dat de fractievoorzitters een beetje dom zijn geweest? Ja, ik vind het, als, als het verhaal helemaal klopt... De, de feiten kloppen wel, maar ik weet niet of er acht fractievoorzitters zijn geweest... die ook daadwerkelijk hebben geklaagd. Nou, dat maakt in deze niet zoveel uit, omdat nee. ze toch niet weten wie het zijn. Nee, daarom. Officieel. Nou ja, officieel niet. Ja. Maar, maar je, je kunt het wel uh, op uh, de zijn vingers van een hand maken. Uh, ja, ja, uh, ja uh, precies. Uh, ja. <laughs> ja. Nee, maar hebben ze zich vergist in dat dit een, dat dit een goede zet was? Ja, kan er kan me bijna niet voorstellen. Dit is natuurlijk sowieso geen goede zet. Als je kritiek hebt, zeg het dan gewoon midden in het gezicht. En dat is, dat is ook gebeurd. Er is, een, er is een bijeenkomst geweest van de Kamervoorzitter... met de fractievoorzitters uh, na het debat uh, waarin uh, Wilders keer ging tegen Pechtold. En hebben we een klein, uh, miserig... Uh, hmm. Mannetje noemde. Daar greep zij niet op in. Dat liet ze maar uh, gaan. En terwijl ze tegelijkertijd het, uh, uh, tegen het kabinet zat te zeggen dat ze. of, of dat ministers uh, niet bij hun naam mochten worden benoemd, maar bij hun functie. Dat mag niet ja. meneer Ascher zeggen, geloof ik. Dat ja, dat mag niet. Nee, ja. Dan moet je het hebben over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uh, nou, dat is natuurlijk allemaal in Rijnse vrouw. Toen is er wel geklaagd door de fractievoorzitters uh, uh, tegen uh, Van Miltenburg. Ja, um, maar is er toen ook gezegd, nou, dat zal. Wat, wat voor dat die ik, kritiek, weet ja, je dat? Nee, ik ben er niet bij geweest natuurlijk. Ja, weet niet, maar hij, nee, Jij weet het. dat, Jos. Huh? Jij weet dat. Is dat zo? Ja. Ik ben er in ieder geval niet bij geweest. Maar natuurlijk is kritiek. En uh, dat, dat snap ik ook wel. Maar elke uh, kamervoorzitter uh, heeft het in het begin moeilijk. Dan kun je je afvragen. Hoe is het nog een begin? Ja. Het is nu ruim een jaar dat ze er zit. Maar wat mij bijvoorbeeld opvalt. Is dat Gerdy Verbeet. Haar voorgangster, Die wordt nu ineens heilig verklaard. Ongeveer. Beste kamervoorzitter. Ooit lees ik dan. En dan denk ik. Hallo. Die eerste zes maanden. Je had Verbeet moeten zien stuntelen. En fouten uh, zien maken. Wat helemaal niet erg is. Want het gebeurt gewoon Kom uh, op. Hmm. En er stond een artikel, deze week las ik op de Post Online, die site. En daar werd een beetje gesuggereerd, een theorie in ieder geval... dat de Volkskrant zich door de VVD heeft laten gebruiken. De theorie was de Zelstra die dacht, ja ik, we moeten van eraf. Maar dat kan ik natuurlijk niet brengen als VVD'er. Dus die heeft dan Jan Hoedeman ingefluisterd. Ja, wij willen van eraf en iedereen wil het, dan dus schrijf het nou maar op. En als je dat doet, dan, dan kunnen wij later nog wel leuke nieuwtjes voor jou verzorgen. Is dit, dit heel ja. idioot gedacht? Nou, er gebeurt veel in uh, politiek Den Haag. En er worden natuurlijk ook spelletjes gespeeld, maar ik weet het niet. Maar dit ik is ook de een denk... verhaal op zich. Ja. Als je dan de schrijver bent van zo'n artikel... en er komt zo'n fractievoorzitter naar je toe met zo'n voorstel... Dan weet ik niet wat je liever doet. Of die kritiek op die Kamervoorzitter overnemen. Of dan het verhaal brengen dat... Dat die ja, fractievoordigte van de VVD bijna langskomt met een ja, heel geld. Ja, geen goed journalist zijn als hij dat niet had. Uh, ja. Plus als dat verhaal het zou zijn... is het heel raar dat Geert Wilders min of meer heeft gezegd... dat hij daarin deel heeft genomen, toch? Maar ik ben ook zo langs, wel benieuwd hoe het tot stand is gekomen. Als je toch een paar uh, uh, fractievoorzitters hoort, dan zeggen ze eigenlijk: Ja, er verscheen op een gegeven moment een meneer in de deurenopening... En die vroeg me eens: uh, Hoe gaat het met Van Miltenburg? Ik herhaalde wat ik eigenlijk al gezegd had en heb toen de deur dicht gedaan. En dat werd een soort van een beetje ja. opgekookt en opgehyped tot een voorpaginaartikel. Ja, want Bram van Ooyk die zei, ja, ik, ik, ik, ik, ik, heb, niet anonim, ik heb het helemaal niet anoniem ja. gezegd. Weet je wel? Dan denk ik, ja, waar maak je er dan anoniem was? Of, zij hebben andere fractievoorzitters gezegd van, joh, ik wil er wel aan meedoen. Maar dan moet je wel zeggen dat het anoniem was, weet je wel. Dus ja. Maar het is ook wel bijna toch dat we nu bijna meer medelijden hebben gekregen door ja. dat artikel. Dan dat we nou denken, nou, ze dus moeten nou eens echt ja. vertrekken. Hoe lang zit ze nog, Jos? Uh, formeel tot de volgende Kamerverkiezingen. <lacht> voor de rest weet ik het ook niet. Maar ze zullen niet zo gauw ja, wegsturen wel. hoor. -O -er. Ja, nee. Oh, <lacht> hallo. En oh hè? Nee, niet dat je het... Ja, ja nee, nee, <lacht> nee, nee, nee, ik, ik, ik verstond je goed. <lacht> okay. Nee, maar het, het probleem voor de Kamer is natuurlijk... ze hebben er zelf gekozen. Ja. Dus als ze de weg sturen, dan hebben ze zelf ook iets stoms gedaan... door haar daar neer te zetten. Ja, oké, okay, maar misschien dat ze dan die blamage maar in een zak steken. En denken, ik, bedoel, dit, dit, dit, ik zou denken, ze dit, dit, dit, is niet meer te handhaven. dit ah, ze voelt dat zich ging toch, ook wat Nee, maar zij voelt zich toch huh? verschrikkelijk. Het dit, dit gaat toch niet meer weg? Nee, je dus net wat ze, wat ze gisteravond zei. Hè, voor, vlak voor het begin van het, van het kerstreces. Uh, hier zit een tevreden voorzitter. Ja, ja, ja. ja, ja. ja Goed ik ook actrice niet. bedoel je. Ja. Nou. Maar het waait wel over. Het wijd over jou? Ja? Denk ik wel. Denk ik niet. Eigenlijk. Volgend jaar zitten we hier weer. Nou, dat is niet waar. Maar we horen <laughs> nog van jou, Lamia. <laughs> niet Niemeijer. RKC ik FC 20 Ja, we zitten in de extra tijd van die wedstrijd. En die extra tijd loopt nog een minuut of twee bij die 1-1 stand. En RKC, dat uh, zakt bijna door de hoeve heen. Maar heeft toch altijd een punt. Maar staat onder druk van FC Twente dat Georgievic heeft ingebracht. En Egan. En de bal teruggekopt nu op de Waalwijkse keeper Arjan van Dijk. En die zal dan wat secondes proberen te winnen. Want een puntje tegen FC Twente is zeker geen verkeerd resultaat van het elftal van, van Erwin Koeman. Gewonnen hier van Vitesse met zijn RKC. Gewonnen van Feyenoord. Een punt uit bij Twente. En misschien wel thuis. Bal uitgetrapt. Maar opgevangen aan de andere kant van het veld door Marsman. Als er nog een anderhalve minuut te spelen zijn. Schilderde bal vanaf de middenlijn. Vanaf links. Naar voren de trap. Maar RKC pakt over met de Duits. En daar is Bogel dan nog bijna. Voor de geblesseerde Snow in het helftal gekomen. Loopt u als van het veld. Bogel maar kan de bal niet controleren. Marsman heeft hem meegegeven aan zijn verdedigers. Bengtsson een paar meter voor de middenlijn. Rechterkant van het veld. Rosales vervolgens. De rechtsback die een aantal keren heel gevaarlijk is doorgekomen in deze wedstrijd. Maar ook het gif miste om af te drukken. En dat gaat Twente toch een nare smaak bezorgen in de mond. Als de winterstopper nu aan zit te komen. Rosales mag nog een keer de ingooier gaan nemen. Vijf, zes meter voor de middenlijn. Gooit hem weer terug naar Bengtson. Dat is helemaal achteruit. Daar moet Twente niet zijn. Twente moet naar voren toe. Breed gespeeld naar Bjelland. En dan is RKC natuurlijk met heel veel mensen terug. Dat is ook wel een beetje de speelwijze van de Waalwijkers. Die gokken op counters en dat goed hebben gedaan. Zie de voorsprong die er heel lang op het bord stond. Weggehaald door Guano op de rand van het strafstofgebied bij RKC. Bogel weer voor de Waalwijkers. Want hij kan, ondanks de druk van Twente, ook nog aan de andere kant natuurlijk vallen. Bogel verslikt zich in Rosales. Dan naar voren gespeeld door Tadic. Dan Egan, 20 meter van het doel. Recht voor het doel. Een vrije trap omdat Bogel. Een overtreding heeft gemaakt in de ogen van scheidsrechter Paul van Boekel. En dat is voor Twente en met name dan voor Tadic, zou je denken. toch nog een belangrijk moment. In het rug gelopen door Jongsleger bij Egan. Dat is de aanleiding voor de vrije trap. En Tadic, die bal ligt op een meter of nou 25, denk ik. Misschien een meter minder, wat voor de doelman links. En die zet nu zijn muur neer. De keeper van RKC, Arjan van Dijk. Als de extra tijd wel een beetje voorbij is. En Tadic, de verongelijkte verdette in de slotfase van deze wedstrijd, nog één keer mag aanleggen. Daar is zijn bal, laag in de voeten van Guano. De scheidsrechter kijkt op het horloge, blaast voor het laatst. En iedereen is dik en dik tevreden. Want RKC pakt een punt tegen Twente, heeft een goede serie neergezet voor de winterstop. En in de race om de titel is dit weer duurpuntenverlies voor Twente tegen RKC. 1-1. Hij is nog niet zo heel lang premier, ruim drie jaar. Maar Mark Rutte is al wel bezig met zijn politieke opvolging. Dat doet hij zelfs al vanaf dag 1, zegt hij in Elsevier. Rutte stamt een klein team van getalenteerde klaar... in de hoop dat een van hen de volgende bewoner van het torentje wordt. Anoushka van Miltenburg zit daar niet bij. Hans Wiegel, al sinds 1952 genoemd als volgende premier, ook niet. Maar deze jongen wel wordt gefluisterd. Ik, ik weet nog dat ik uh, uh, uh, als, uh, als middelbare scholier... Ja, op een gegeven moment met een paar vrienden hadden we een handeltje in vuurwerk. Moeder, de rebelse halbe zeilster was dit. En deze chick mag schijnbaar ook aanschuiven bij het klasje van Mark. Als je gestapt had, dan moet je toch vroeg je bed uit om je paard te voeren. Dat betekent dat we eigenlijk niet op vakantie gingen. De schippers die vroeger nooit ging stappen... want je moet s ochtends vroeg toch weer je paard voeren. Herkenbaar is dat. Zij worden dus door anderen genoemd, onder andere genoemd als Rutte's opvolgers. Maar ja, wil je eigenlijk wel kroonprins of prinses zijn... is aangewezen worden als troonopvolger niet als een kus des doods maar zijn een elke Elko Brinkman. En zit de nieuwe leider van Liberaal Nederland niet gewoon hier aan tafel? Siward van Liene? Nee, Nog niet dat ik weet in ieder geval. Ah, Misschien heb ik wat lessen gemist. Nog, maar ons vertellen eh, ja. over een klasje. <laughs> We hadden het er aan het begin van, van de uitzending wel eventjes over. En, en Jos, jij riep ja hallo zeilstraan Schippers. Dat uh, riep ik een half jaar geleden al. Nou ja, ik niet. Uh, uh, dat was Ben Korthals, de partijvoorzitter... die het in een interview met mij uh, uh, zei. Ja. En uh, dat, overigens werd hem dat wel kwalijk genomen door de VVD-fractie. Want uh, daarmee werd de indruk gewekt dat, uh, dat Rutte misschien uh, mee gaat stoppen. Op dat moment uh, lag Rutte ook behoorlijk onder vuur... ook in zijn eigen uh, partij Hij had natuurlijk een slecht regeerakkoord uh, afgesloten. Um, een hoop ellende veroorzaakt wel voor de, de fractie... Uh, het land in moest om dat weer uh, recht te breien. Maar inmiddels... Uh, ja. Dan zit hij wel weer stevig in het zadel, denk ik. Dus dat kan hij ook prima zeggen van ik, ik denk al vanaf dag één na, op mijn opvol, over mijn opvolging. Dat, nou ja, het maar, het... dat doen ze overal natuurlijk. In ja. elke fractie. Ik bedoel, Bram van Ooyek bij GroenLinks is ook al bezig. Jesse Klaver. Ja, maar daar uh, was het wel een beetje bekend van. Die dat hij, ja, dat hij de tussenpauze was, toch? Ja, hij had het woord zelf gebruikt. Maar heeft hij al lang een breed spijt van. Want hij vindt dat het daar prima zit. Ja, maar ze zijn ja. natuurlijk in elke partij bezig. Maar misschien ook eerst wel niet. Hè. Bijvoorbeeld bij Balkenende is wel bekend dat hij het niet echt goed voor elkaar had met een opvolger. Daardoor hoopte hij op Eurlings. Maar had hij eigenlijk geen goede afspraken mee. En toen moest hij nog een laatste ronde. Ja, toen verloor hij ook grandioos omdat ze geen opvolger klaar hadden. Maar straks. hij was in die tijd dus ook al bezig met opvolgers. Hij was met Eurlings bezig. Hij was met uh, Joop Wijn bezig. Uh, die nu uh, bij ABN AMRO die uh, zit. Die haakte zelf allemaal wat zeg je? Die haakte zelf allemaal af. Ja, waarom? Omdat nee. hij namelijk van balkende uh, naar de fractie moest... om fractievoorzitter te worden, mm. om op die manier we uh, we wat ervaring op te doen. En Daar had hij geen zin in. Maar wie wordt het uiteindelijk? Schippers of Zelstra? Die denkt dat Rutte nog een keertje doorgaat? Ja, maar daarna... Uiteindelijk, uh, oh, halbe Zelstra. Oh ja? Ja, denk ik. Oh. Oh, ja, je vraagt toch wat meer. Ja, ja, nee, ik nee. zeg alleen maar jammer. Ja. Off. Willemijn en ik zetten op eerste kerstdag altijd een versleten videoband met Home Alone of de Sissy-trilogie op repeat. Omdat we <lacht> hopen dat het al sneller morgen wordt. Maar dit jaar hebben we ander vermaak. We kunnen naar Hartelus langs de koelingen met vleeswaren struinen of ons vergapen aan zakken met mini-marsjes. Meer dan 100 supermarkten gaan dit jaar open. Twee jaar geleden kon je eigenlijk alleen naar een pompstation als je, je eenzaam voelde. Maar die trend is dus <lacht> aan het keren. De SP Willemijn kan onze kerstpret nog verstieren. De partij gaat kamervragen stellen. Wat ben je dan voor mens, Sharon Gesthuizen? Hoe kun je hier naartoe? tegen zijn. Kijk, tegenover die luxe van mij als consument, en er zijn heel veel consumenten, en mensen zijn vaak consument, uh, die roepen, we willen wel iedere dag kunnen winkelen, staat natuurlijk gewoon die werknemer die wel dan moet komen opdragen. Opdraven. En, uh, of ook allemaal opdraven. Ja. Juist. Yes. Goed. Nou, slecht nieuws voor de SP en de arbeiders. Dus het proletariaat Op tweede kerstdag gewoon die ook steeds meer niet supermarkten open. Goeie zaak, of is er niks meer heilig? Goeie zaak, Siebert. Nou, het interesseert me helemaal niks. Ik ga niet naar een winkel. Je gaat nooit naar een winkel. Nou, liever voorkom ik het. Je kapt alles online? Nou, als ik het een beetje... Je, kan, nou, ik moet. je, direct, eet bij uh, je thuis, thuis. Nee, wat? ja, oh. dat, dat ook. Maar uh, uh, nee, ik, ik moet af en toe wel naar de supermarkt. Het is dus mijn klusje thuis. Maar ik kan het echt alleen met koptelefoon opdoen. En een soort van paarden uh, uh, Want? Al ja, zo irritant gewoon. en al Helemaal, zeg maar, als je zo'n supermarkt hebt met heel veel keus. Ja, Gezellig. Dames en heren, ik ga jullie ongelooflijk bedanken voor deze laatste keer. Jos, Lamia... Siewert en Nordin, dank. Dit was de laatste BNN Today op de vrijdag. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. Ik ben gewoon niet zo in, mijn nou, aangelegd. Ja, ik gehad over je wangen, gek. Gaat weg. Je, je bent een ijskoning ijskoningin. Ei. Kijk, maar bij Lamia zie je dat wel een ja, heel klein ja, zonde. Hè. Het was, wel, het was leuk, hè, he, jongen. Het was mooi. Dat was bij bij BNR. gezellig. Nee, en dat hebben we hebben wel al luisteraars. Mijn moeder luistert altijd naar BNR. Ja. <tie> zit, er, <tie> minimaal zit, er toch, zit er toch een beetje dwars, hè? <tie> Ik wens jullie... Het Radio 1 kersten. Jaaroverzicht. Malse paardenbiefstuk in de pan. De meeste Britten moeten ervan gruwen. Moet je dan zeggen dat je geen kampioen wil worden?